Zwemmen is ons leven, zwemmen onze lust, nooit wordt door het water met vuur geblust. Laat ons zwemmen streven, man zowel als vrouw, nieuwe glans te geven, Nederland rood, met blauw. In zusbron Marie, paron, en dan weer wilde houden. Ze is toch met die mastenbroeken de ster van deze sport. En duiken ze in te water, kan geen sterven ze houden. Dan stellen ze om buurt en weer een split vernieuwen kort. Het hele volk is. Tot zover het ritme van Ziefer. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Rusland en Oekraïne hebben zoals aangekondigd gevangenen uitgeruild. In totaal zouden zo'n 70 gevangenen zijn geruild. Ze zijn met vliegtuigen opgehaald uit Kiev en Moskou. Ook de oud-commandant van de pro-Russische separatisten... Vladimir Tsemach is gezien op het vliegveld in Moskou. Tsemach is een belangrijke getuige in verband met de MH17-ramp. Het internationale onderzoeksteam vreesde dat hij niet meer gehoord zou kunnen worden... als hij aan Rusland zou worden overgedragen. Maar hij is, voordat hij naar Rusland werd gevlogen, door Nederlanders ondervraagd.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 In een supermarkt zijn gegevens gevonden van patiënten van het Haga ziekenhuis. De lijstjes met namen, medicatie en klachten van patiënten... werden gebruikt als boodschappenlijstje. Vorig jaar kreeg het Haga ziekenhuis een boete... toen bleek dat 85 medewerkers ongeoorloofd in het medische dossier hadden gekeken... van realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie. En het dancefestival Aylan op de Schelling... mag komend weekend, komende week toch niet doorgaan van de rechter... Hij is het eens met bezorgde eilandbewoners die schade voor het beschermde natuurgebied vrezen. Donderdag had het college van burgemeester en wethouders nog toestemming gegeven nadat een locatie was verplaatst. Daarop stapte de omwonenden opnieuw naar de rechter die hen gelijk gaf. Een maand geleden zei de rechter al dat er beter moest worden gekeken naar... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de hart van de ANWB.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 In secret places feel the chill Double O 007 aan het begin van het programma. Ja, Hier de Duran Duran en Hits uit de jaren 80. A few to a kill. Uiteraard uit de gelijknamige James Wall film, A few to a kill. 7 over 2. Zandvoort en goedemiddag. We zijn er weer. Studio Tolweg 10A. Goedemiddag Albert-Jan. Uh, goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars. En niet te vergeten kijkers. Hard. van harte welkom bij wederom 3 uh, uur live radio op deze zaterdagmiddag. Uh, voor het eerst is het minder weer, Rob. Ja, wat is dat? Meestal als wij binnen zitten, dan is het buiten prachtig weer. Maar het is een beetje grijs en regen en uh, noem maar op. En we hebben we vanavond de parade en een festival? Uh, en dan met dit weer? Klopt. Ja, nee, dat is even spannend. Maar ik heb nog geen berichten gehad dat het eventueel afgelast zou worden. Dus alles gaat gewoon door. Natuurlijk ja, allereerst de, de, de driedaagse racefestival op het circuit Zandvoort. Tijdens de historic Grand Prix Zandvoort. Onze collega Willem van Densen zou daarbij aanwezig zijn en zouden wij live verslag kunnen doen. Maar helaas, hij is geveld door ziekte. Hmm, dus wetenschap. Dus vanaf deze plek van harte wetenschap. En hopelijk weer snel op het circuit terug te vinden, Willem. Goed, uh, je zei het al, dus drie dagen lang historische Grand Prix op het circuit. Zand wordt prachtige oude Formule 1 auto's. Uh, uh, en heel veel, heel veel races. En het begint elke morgen om 8 uur. En het loopt zelfs door tot een uur of half zeven. En vanavond natuurlijk de historische Grand Prix-parade door het dorp. Nou, als je dan in zo'n sigaatje rijdt, zoals zo'n Jim clark sigaatje, uh, moet je dan een parapluutje meenemen. En Ik zie je het al daar. voor mij. Dat zal onze weerman uh, Lex van der Hoorn Een zeg, klein pluutje. Een klein pluutje meenemen. <laughs> Goed. Uh, en vanavond natuurlijk ook nog het muziekfestival. Maar daarover tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier veel meer. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Golf drie. Natuurlijk, het weerbericht blijft het zo, wordt het erger. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week. We hadden vorige week Bailey en die heeft nog geen thuis. Uh, dus ik dacht, nou, doen noemen we Enzo. Maar Enzo is al gereserveerd. Ik had het woensdag uitgeprint en uh, ik keek vandaag of gisteren nog even voor de zekerheid. Toen was hij al gereserveerd. Maar Toppie is terug. Toppie! Die hadden we al een keer. En uh, volgens mij is het dezelfde. En uh, dus uh, die, zit nog, die zit in ieder geval weer of nog in het uh, asiel. Vandaar vandaag uh, aandacht voor Toppie. En dat is een hond? Dat is nog een Jack Russell. Een uh, jonge Jack Russell. Prachtige hondjes. Uh, goed, Toppie, half, uh, vi half vijf dan. Gedicht van de week. Ik heb er vier liggen. Twee tranentrekkers. En uh, twee hele serie... Nee, drie tranentrekkers. En één heel serieuze. Dus uh, je mag vanmiddag even uit gaan uh, zoeken hoe we het gaan doen. Gedicht van de week. Rond de klok van kwart voor vijf. Blijft nog even een uh, geheim. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Het tweede uur heeft onze collega Roy van Buringen een telefonisch interview met de familie Rutte. En dan zegt hij we wel, familie Rutte. Ja, familie Rutte. Dit zijn deelnemers geweest aan die tv-serie Polopos. Het Spaanse dorp Polopos. Ja, jij hebt die serie helemaal gevolgd. Ja, leuk. Ik heb hebt meegedaan, leuk. ze hebben dan weliswaar niet gewonnen. Maar die hebben morgenmiddag een meet in greet in het pannenkoekenparadijs in Haarlem. En uh, te, tegen de klok van tien over drie heeft onze collega Roy van Buringen een interview met hun. Verder natuurlijk pit report, want tussen 3 en 4 wordt er de kwalificatie verreden op het circuit van Monza. En dan hebben we het natuurlijk over de Grand Prix van Italië. En om kwart over vier gaan we natuurlijk even terugkijken naar die kwalificatie. Nou, ik kan je alvast één ding mededelen. Een heleboel auto's die bovenin eindigen tijdens deze kwalificatie zullen achteraan starten morgen. Want menig een heeft wat afveranderd aan de auto, dan wel een nieuwe motor geplaatst. Daarover om kwart over vier natuurlijk veel meer. En we kijken tussen 3 en 4 ook alvast even vooruit naar het KLM Open. Want dat wordt ook weer gespeeld van 12 tot en met 15 september in Amsterdam. Dan hebben we het over golf. En we gaan eens kijken hoe dat programma eruit ziet. Want er zijn natuurlijk wel parallellen te trekken met een eventuele Formule 1 op Zandvoort. Van die programma's daaromheen. Hè? Want KLM heeft ook een heleboel evenementen om het golven heen uh, dit jaar. En ook een heleboel milieuacties, zoals flesjes water... maar dan niet van plastic of in ieder geval navulbare dingen. Wellicht een goede tip voor de organisatoren van de Formule 1. Al hier. Wellicht nog even tijd voor Sport Kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Half drie het weerbericht zo dadelijk. Belangrijk voor vanavond gaan we Storm Iris Jan of Tara krijgen. Je hoort het straks. De, de single van Billy Joel en de Uptown Girl. Heb je gisteravond nog voetbal gekeken, Albert Jan? Uh, ja. Hoe uh, vond je hem? Uh, prachtig, maar ik ben een beetje een scheiterige, scheiterige kijker. Ik heb ze af en toe geswitcht naar The Voice Senior. Oh, oh ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oh, maar maar wat zo. een geweldige overwinning, hè? Ja, maar eerst 1-0 achter. Ik denk nou, de is ja. niet meer. Maar nee, ze is een perfecte mooie pot. We hebben gewonnen van de Duitsers. 2 tegen 4 is uiteindelijk het eindresultaat. Mooi gedaan door Nederland. Not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers has fallen behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish te horen op de Sanfords radio. Ja, de zinger van Echo Smiths en Cool Kids. Ja, het is acht minuten voor half drie. Goedemiddag allemaal. En leuk dat je erbij bent. Zie FM 24 uur per dag radio. En we hebben nu het nieuws in het kort voor je met Albert Jan. Asbest op Corodex-terrein is geruimd. Volgens wethouder Jo Berendsen zou dat geen bezwaar vormen voor de volksgezondheid. Desondanks waren afgelopen week toch mannen op het terrein bezig met volledige lichaamsbescherming. Een aantal mannen in blauwe pakken waren bezig om delen van het afgezette bouwval te ruimen... dat open en bloot op het terrein lag. Volgens een woordvoerder van de gemeente Zandvoort werd eh, het asbesthoudende puin... inderdaad in verband met de veiligheidsvoorschriften nu toch opgeruimd. Ze bevestigden de eerdere uitspraken van de wethouder Jo Berensen. over mogelijk gevaar voor de volksgezondheid die nihil zou zijn. Mogelijk is er een tweede schouw gedaan en is men tot een andere conclusie gekomen... Na verwachting was de opper, is de opruimactie nu achter de rug... en kan het puin verantwoord afgevoerd worden. Bij strandpaviljoen Talassa en Ahoy is een proef gestart... om strandgangers hun afval gescheiden weg te gooien. Het experiment is een samenwerking van de gemeente Zandvoort... spaarne Kimo... een organisatie die strijdt tegen vervuiling van de Noordzee... Nederland Schoon en de twee strandpaviljoens. Bij Talassa en Ahoy zijn vier afvaleilanden op het strand geplaatst... met containers voor plastic, uh, glas, papier en restafval... Strandgangers komen op de route vanaf de trein naar het station al diverse borden tegen... waarop staat hoe lang zwerfafval blijft liggen op het strand. Zo ligt bijvoorbeeld de afbraaktijd van een ijsstokje tussen de 1 en 5 jaar... en plastic en glas blijven oneindig lang op het strand liggen. Met het experiment wordt gekeken of strandbezoekers openstaan... voor het gescheiden weggooien van hun afval. Ook wordt onderzocht of de kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen... goed genoeg is om het te kunnen recyclen. Daarnaast wordt euh, gekeken of het mogelijk is om het ingezamelde plastic bijvoorbeeld straatmobilair van te maken. Dat weer een mooi plekje krijgt dan in Zandvoort. De eerste werkzaamheden op het racecircuit in Zandvoort beginnen eind van euh, deze maand al. Dat vertelde Jan Lammers, sportief directeur van het Dutch Grand Prix tegen de BNR Radio. De Formule 1 op, een, op het circuit van Zandvoort wordt gereden op 3 mei 2020. Eerder zei de organisatie dat de eerste schop pas in november de grond in zou gaan. Volgens de directeur loopt alles volgens plan. Het circuit is druk bezig met, het aanpassen voor de, met, de, met aanpassingen voor de grote prijs van Nederland. Afgelopen week werd nog bekend dat het circuit een ontheffing heeft... om het leefgebied van twee beesten in de duinen te verstoren. En tot slot uh, nodigt de gemeente Zandvoort u uit... voor de afscheidsreceptie van burgemeester Niek Meijer. Na twaalf mooi en bewogen jaren stapt Niek Meijer op 15 september dit jaar... op eigen verzoek als burgemeester van Zandvoort... De Zandvoorters hebben hem in de jaren leren kennen als iemand die tussen hen instond. Als iemand dat die Zandvoort gebracht heeft waar het nu staat aan de vooravond van grote veranderingen en gebeurtenissen. Op vrijdag 13 september aanstaande wordt van 5 uur middag tot half acht voor Niekmeijer Meijer een afscheidsreceptie gehouden in Nieuw Unicum aan de Zandvoortselaan te Zandvoort. En de gemeente nodigen u dan ook hierbij van harte uit om persoonlijk van Niekmeijer Meijer en Janni afscheid te nemen. Dat allemaal namens het gemeentebestuur van Zandvoort. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Dat was het uh, nieuws in het kort. Ook na te lezen op de cfm app En mocht je ons F nog niet hebben, download hem dan nu. Hè. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoorts. Zandvoort. take me to? Funky time! What'd you take me to? Op deze regenachtige zaterdagmiddag. Joh, de Sync en de Funky Town. Over regen gesproken. Ja, ze dadelijk het ZiFM uh, weerbericht. En dan weten we uiteraard uh, of het uh, blijft regenen of uh, niet. En uh, ja, dan uh, gaan we daar naartoe. En dan horen ze dadelijk van Albert Jan of we het uh, vanavond droog houden. Hè, tijdens het uh, festival. En de parade door het uh, centrum van Zandvoort. Zou wel mooi zijn. Ja, ik hoop het maar. Maar hij kijkt een beetje somber. Je hoort het zo duidelijk. The sun het gaat regen. Ja, laten we hopen dat het droog gaat worden vanavond. Je hoorde Pia Sedora en German Jackson. En when the rain begins to fall. Even een half drie. Tijd voor het weer. Houdt we het droog vanavond. We horen het van Het draait vandaag om flinke buien. En bij die buien is de kans op hagel en onweer. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon. De wind waait eerst zwak tot matig uit het westen, maar de wind neemt in kracht toe en draait naar noordwest. Vanmiddag staat er aan zee een vrij krachtige noorden tot noordwestenwind... en de temperatuur stijgt naar maximaal 18 graden. Vanavond houdt de buiigheid aan... onder invloed van het lage drukgebied Vilou in onze regio... aan met uh, kans op hagel en onweer. komende nacht een droge periode... maar een enkele bui blijft mogelijk. De noord tot noordwestenwind neemt langzaam weer in kracht af... en de temperatuur daalt naar een graad of 9 Maandag of ook enkele buien, maar tussendoor schijnt geregeld de zon. Het wordt 17 en lokaal 18 graden. De temperatuur gaat de dagen daarna geleidelijk omhoog. Dinsdag wordt het 18 à 19 graden en woensdag kan het in het oosten en zuidoosten weer 20 graden worden. Die 20 graden wordt donderdag op meerdere plaatsen gehaald en volgende week vrijdag wordt het overal 20 tot 22 graden. Wel blijft het licht wisselvallig met een mix van zon, stapelwolken en dagelijks enkele buien. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel Bert jan En het weer is uh, na te lezen op www.ricoweer.nl. .no. Of kijk eens op onze app onder Meteo Zandvoort bij het uh, Weerbericht. Dan blijf je op de hoogte van het weer uit Zandvoort. Uiteraard verzorgd door onze eigen weerman Lex van der Hoorn. Dat was het weer. Zie je het in En om Lex's woorden te gebruiken, een klein pluutje meenemen misschien vanavond. U heeft hem weer bericht door je Donner Summer. En this time I know it's for real. Ja, straks in het tweede uur hebben we de familie Rutte. Ja, bekend van de uh, Parnopos. Het uh, Spaanse dorp. En uh, Roy van Buring had uh, met Elisa een uh, gesprek. En dan gaat het over de meeting van uh, aankomende zondag uh, in Haarlem. Daarover straks wel meer in het uh, volgende uur. En uiteraard ook gaan we de kwalificatie van de F1 voor je volgen. Mijn uh, favoriete disco classics: uh, deze of the Three Degrees en The Heaven I Need. Ja, vanavond hebben we de parade door het uh, centrum uh, van Zandvoort. En vandaag hoorde je de, de geluiden van de oude F1-auto's uh, al vanaf het uh, circuit komen. Heeft allemaal uh, te maken met de historische Grand Prix. En daar hebben we ook een tentoonstelling over, uh, Albert-Jan. Ja, twee oude racewagens van Dries van der Lof flankeren vrijdag 13 augustus de rode loper naar de ingang van het Zandvoort Museum. Daar vond in de middag de opening plaats van de tentoonstelling over drie bijzondere Nederlandse coureurs. Allereerst Dries van der Lof, Jan Flinterman en Wim Loos. De belangstelling voor de vernissage was groot, met voornamelijk veel geïnteresseerde heren uit de racewereld. En mocht u nou dit weekend in Zandvoort zijn en niet in de gelegenheid zijn om naar het circuit te gaan... om die raceauto's in het echt te zien, dan is natuurlijk dit wellicht een tip om voor u om naar het Zandvoorts Museum te gaan. Dries van der Lof en Jan Flinterman waren het middelpunt van tentoonstelling. zijn het middelpunt van de tentoonstelling. Beide coureurs reden in de Grote Prijs van Nederland van 1952... hun eerste en enige Grand Prix. Allebei zouden dit jaar 100 jaar zijn geworden. Maar er rijdt van dit weekend een uh, dochter volgens mij mee uh, op het circuit. Dus ze heeft het wel overgedragen en doorgegeven. Op de tentoonstellingen zijn vele bekers en originele helmen van beide coureurs te zien. En daarnaast staan er veel voorwerpen, foto's uit Flintermans vliegenierscarrière... De bijzondere vitrinekast gevuld met allerlei reliquieën van Wim Loos... om de meer geschonken door de familie Loos... is ook zeker een bezichtiging waard. Er is, op, er is een op schaal gemaakte versie van de racebaan uh, te bezichtigen. En op de bovenetage is een impressie van de ontstaansgeschiedenis... van het circuit Zandvoort ingericht door het genootschap Oud-Zandvoort. Op maandag is het Zandvoortsmuseum gesloten. Maar op alle andere dagen van de week is deze bijzondere autotentoonstelling van 10 tot 5 uur te bezichtigen. En dat allemaal nog tot 3 november. En vandaag eh, tijdens de parade zijn ze ook gewoon geopend. En kan je terecht in het Zandvoortsmuseum. Tot 8 uur zelf. Ja, ja. tot 8 uur. Half acht hebben we de parade door ja. het centrum. Ja. En tot 8 uur in het Museum B van harte welkom.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 Achter elkaar op de zaterdag bij CFN. Op de maandagmiddag voor de mensen die een herhaling beluisteren zeggen we ook een goede middag. Als eerste hoorde je Kiko en Whitney Houston en High Love, de nieuwe single uit de hitlijsten van dit moment. En erachteraan uh, Happy Station, jawel een beetje Italo. Speciaal even voor uh, kort draaien, dat was Pun uh, Fun en de Happy Station. Nou hebben wij uh, midden in het uh, centrum van Zandvoort een uh, heel mooi raadhuis staan. He, dat is uh, gewoon een uh, een, een, een monument, wou ik zeggen. Maar daarnaast staat een wat moderner gebouw, ook van de gemeente. Ja. En omdat we nou toch Haarlem zijn geworden, staat dat gebouw een beetje leeg. Uh, ja, klopt. Omdat ze dus al die afdelingen hebben samengevoegd. Uh, maar daar zijn een aantal enthousiastelingen uh, ingedoken. En die hebben het plan geopperd om een autosportmuseum daarin te beginnen. In een leegstaande ruimte van het Zandvoortse gemeentehuis... zijn drie raceliefhebbers een archief gestart... Uiteindelijk moet dat uitgroeien tot een heus nationaal autosportmuseum... maar zover is het natuurlijk voorlopig nog niet. De drie enthousiastelingen hebben allemaal een achtergrond in de wereld van het autoracen... en willen de historie niet verloren laten gaan. Het is vooral, vooral een kwestie van passie al dus, uh, Machiel Kalf. Hij is de secretaris van de de Stichting. Je wilt die passie van vroeger weer beleven en een plek hebben... om het met anderen in diezelfde passie uh, te kunnen uh, samenkomen... Onze collega's van TV Noord-Holland spraken met Machiel Kalf en de heer De Bruin over hun toekomstplannen ten aanzien van het Autosportmuseum in Zandvoort. Snel mogelijk een Autosportmuseum in Zandvoort komen. Althans, dat vinden deze twee reeds fanaten. Inmiddels hebben de twee al een flinke hoeveelheid aan archiefmateriaal verzameld. Mooie beelden uit de tijd dat veel mensen nog in de duinen zaten... En van beveiliging was nog niet echt sprake, want iedereen stond nog gewoon langs de baan om uh, maar eventjes gewoon te fotograferen en et cetera, et cetera. Iets wat tegenwoordig ondenkbaar is. Dit is 1954. Nou, en dat is nou het museum. Het oog is gevallen op een leegstaand gedeelte van het Zandvoortse gemeentehuis. Maar daar moet de gemeenteraad nog wel mee akkoord gaan. Tot die tijd mogen ze een leegstaande kamer gebruiken om de eerste museumstukken in op te slaan. Wat we hier nu hebben is een kamer met een hoop papier en een hoop leuke dingen die uh, nog allemaal zeg maar, in kasten liggen. Wat we gaan maken is uh, wat ons betreft een kwalitatief hoogstaand uh, museum met veel wisselende collecties. De passie die we moeten vanaf spatten. Dat, uh, dat, uh, dat gaat het ook worden, omdat uh, het, het komt hier in Zandvoort allemaal samen. Maar veel is dus nog onzeker. Wat als de gemeente bijvoorbeeld niet akkoord gaat met deze locatie? Ja, ja goed, ja, deze locatie of welke andere locatie ook, maar het moet gewoon in Zandvoort komen. Daar is, dat is geen andere locatie voor te bedenken. We gaan door tot uh, tot eind. Maar ondanks al het werk dat gedaan moet worden... zijn de heren vastbesloten het plan door te zetten. Dat heeft alles te maken met de passie voor de autosport. Voor de auto, voor de autosport. Ja, en als je die passie hebt, dan voel je je aangetrokken tot zo'n plek. Want daar wil je die passie weer beleven. En dat is het eigenlijk. We hebben onze tanden erin gezet en we gaan gewoon doorbijten. Ja, wel mooi is dat het museum er zou gaan komen hier in het centrum van Zandvoort. Dank aan de collega's van NH Nieuws voor deze reportage. Ja, en het weer van vandaag is een beetje regenachtig. Dan weer een uh, licht zonnetje. En uh, ja, ja, we weten eigenlijk niet wat we ervan uh, kunnen verwachten. We moeten gewoon in de gaten houden. Maar we draaien wel een aantal regenplaten vanmiddag. En een van die regenplaten is deze. Hier is the rain van Orange Juice Jones. Still Waiting for you. But listen, first things first, let me hang up that coat. Yeah, how's your day today? Did you miss me? Oh, you did. Yeah, I missed you too. I missed you so much, I followed you today. That's right. Now close your mouth, cause you cold busted. That's right, now sit down here. Sit down here, so upset with you, don't know what to do. My first impulse was to run up on you and do a ramble. We're about the jammy and flat blast both of you.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 They fly with me. Nah, don't go, don't, go, don't go looking in that closet, cause you ain't got nothing in it. Everything you came here with is packed up and waiting for you in the guest room. That's right. What was you thinking about? Huh? What were you trying to prove? Huh? This with the juice. I gave you silk suits, Gucci handbags, blue diamonds. I gave you things you couldn't even pronounce. Now I can't give you nothing but advice, cause you still young. That's right, you still young. I hope you learned a valuable lesson from all this. You know? I'm gonna find somebody like me one of these days. Until then, you know what you gotta do? You gotta get on out of here with that Alicat co win, Hush puppy Shoe win, Crump Cake I saw you with. Cause you dismissed. That's right. Silly rabbit tricks are made for kids, did you know that? You without me like cornflake without the milk. It's my world, you just a squirrel trying to get a nut. Now get on out of here.